Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet las voorlopig eventjes een stikstofpauze in. Dat hebben ze besloten na urenlang overleg. Door de overwinning van de Boerburgerbeweging bij de Provinciale Statenverkiezingen... stonden de verhoudingen behoorlijk op scherp. Die partij wil het stikstofprobleem anders aanpakken dan de plannen die er lagen. Dit zorgde ervoor dat het CDA en D66 het totaal niet meer met elkaar eens waren... over hoe het nu verder moest met het stikstofprobleem. Er is nu afgesproken dat er eerst in de provincie... Nieuwe besturen worden gemaakt voordat het kabinet landelijk verder kijkt naar stikstofmaatregelen. Minister Jessogus van Justitie zegt sorry namens het kabinet. Dat doet ze aan de nabestaanden van Peter R. de Vries, advocaat Dirk Wiersum en Redouan B., de broer van kroongetuige Nabil B. Ze werden alle drie beveiligd en toch vermoord. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid ging er van alles mis in de periode voor de moorden in hun beveiliging. Daarom moet de persoonverveiliging in Nederland op de schop, legt mijn collega Ewald Kiefiet uit. Ja, dat betekent onder meer dat de bewaking en beveiliging van ernstige bedreigde personen wordt weggehaald bij het ja, een soort samenwerkingsverband wat het nu was van het openbaar ministerie, politie, inlichtingendiensten, diensten. Die werkte allemaal samen om dat goed te regelen. Maar dat is volgens de OVV te ingewikkeld georganiseerd. En zorgde er dus juist voor dat die informatie vaak niet op de plek kwam waar het moest zijn. Dat het niet allemaal gedeeld werd. Maar een bijkomend probleem is het personeelstekort bij die diensten. De minister heeft beloofd ook dat op te lossen. En je hebt bijbaantjes, en je hebt bijbaantjes. Sam van 17 uit het Limburgse Tegelen had geen zin in vakken vullen bij een supermarkt. Hij is sigarenmaker en daarmee de jongste van Nederland. Zelf is hij hier nuchteronder. Uh, ja, gewoon, uh, ik ben op jonge leeftijd ben ik hier binnengekomen. En toen ben ik niet gelijk begonnen met sigaren maken. Maar gaandeweg ga je natuurlijk ook mag je ook meer dingen doen. En dan ben ik sigarenmaker geworden. Maar zelf roken? Opa en oma hebben altijd gerookt, dus in de rook zitten vind ik niet erg. Maar om zelf te roken, dat vind ik nog een beetje, beetje ver gaan. krijg je nog het weer. Vanavond trekken er regenbuien over het land en het wordt niet kouder dan 9 graden. Morgen eerst ook nog regenachtig, later wordt het droog bij een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Flinke vertraging in Noord-Holland nog op de A1. Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen en Knobert muidenberg Hier is een lading verloren. Drie reistrokken zijn dicht en de vertraging is een half uur. En op de N201 uit Hoorn richting Hilversum tussen Vinkenveen en Loenen. Drie kilometer file en een vertraging van een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu het weekend in.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 Altijd uh, good, good times uh, op de Zandvoortse radio. Welkom bij ZFM Zandvoort. Jammer en M&M's tweede uur. Het is alweer na acht. Het begint nu wel weer een beetje donker te worden. Yes. Ondanks uh, de ja. zomertijd natuurlijk. Um, we gaan weer naar de langste dag van het jaar. Je hoorde good times van Jungle op de radio. En we zijn aangekomen bij het Zandvoorts kwartiertje... waarin we eigenlijk een beetje uh, ja, het Zandvoort uh, doornemen. Uh, nou ja, Allereerst, uh, Mirko en ik waren afgelopen zondag de circuitrun aan het lopen. Kan je daar wat over vertellen, Mirko? Nou, dat was hartstikke leuk. Ik vind de circuitrun echt serieus. Uh, uh, hartstikke, hartstikke leuk evenement. Heel veel mensen ook van buitenaf die dan naar Zandvoort kwamen. Het was echt heel druk. Hoeveel, hoeveel mensen deden er toen weer totaal mee? Echt? Ja, 14.000 of zo. 14.000 oh. totaal, inderdaad. En nou ja, wij hebben dan uh, een beetje de, de voorzichtige run gedaan. Die van 4 kilometer uh, over het circuit dan. Maar dan ben je ook wel goed moe, Want we zijn hebben, hebben echt doorgerend. Ik heb uiteindelijk in... 21 minuten gelopen zoiets ja, sorry, dus dat is best, ja. uh, best nog wel snel. volgend jaar gaan we de 12 doen toch? Als we goed gaan trainen, nee, we maar we gaan nu dus dus al we hebben nu al de hele week Volgend jaar de 12 doen. We hebben nu al de hele week gelopen, dus uh, dit is wel we iets wat ik wel goed trainen, maar heb, dan kan het. Dit hebben jullie nu wel gezegd, dus ik ga dit volgend jaar ga ik jullie daaraan houden. Ik doe ja. het haar, we zijn dit ja, oh, uh, ik wil, oh, het doen, ik wil het ook doen, hè? Ik wilde het ook doen, hè? We worden nu even oud, hè? Dat modder gooi je ja, gelijk maar alweer. Maar nee, jij, jij, een maand, jij had vorige maand... dat je 2500 kilometer gefietst. Dus, en dan vroeg hij, aan mij, dan aan, dan vroeg vroeg hij, hij aan mij... Ben jij ook een beetje op conditie? Nou, ik denk... Ja, ik heb inderdaad een klein beetje aan mijn conditie gedaan. Dat klopt. klein beetje, ja. Een klein, ja, beetje, ja, ja. klein beetje, maar... Maar uh, gelukkig kwam veel mensen ook met de fiets en het OV. Want parkeren wordt duurder in Zandvoort. Althans... In de woonwijken wordt het straks 7 euro per uur op straat. Uh, en voor toeristen meestal natuurlijk op de parkeerterreinen en langs de boulevard 5000 plekken kan je wel goedkoop staan. Alleen daar zijn ondernemers niet zo blij mee. Dus uh, ja, dat speelde ook uh, afgelopen maand. En alleen Mirko kan er iets over zeggen. Dus als hij er iets over wil zeggen... Dan mag je er iets over zeggen. Nou ja, ik, ik, ik begrijp heel goed dat de ondernemers zich een beetje achtergesteld voelen. Kijk, wie de PR voor Zandvoort dat het zo hoog is. En eerst was het dan het hoogste tarief van Nederland. Nou, met 7 euro is het nog steeds één van de hoogste tarieven van Nederland. Vind ik een beetje veel zelf. Hè? Ik, ik, ik, ik moet niet, niet de, de, te veel erover zeggen. En, en wat betreft ondernemers, ja, weet je. Um, zeker de, de, de mensen met logies en de, de hotels en zo. Het maakt het toch moeilijker om te zorgen. En dan vooral de wat, wat, wat kleinere ja. hotels die niet grote eigen parkeerplaatsen hebben. Um, om te zorgen dat iedereen uh, uh, ja, naar zo'n hotel wil. Ja. Omdat, dat, gaat, hè, dat zorgt er ook voor dat hun overnachting duurder wordt. Ja. Dus dat is... Dat is uh, ja, ik snap dat. Ja, en ik vind dat. het jammer dat dat ja niet voldoende is meegenomen. Ja, zeg maar. ja, ik kan altijd over zeggen, want ik mag een mening hebben. Ja jij wel, jij mag. En het wel. Nou, ja. ik vind, ik vind, ik vind zeven euro per uur rondtijd belachelijk. Dat ga ik ook niet ja. ontkennen. Ik vind sowieso herparkeer Het schiet toch een beetje de spuigaten uit, maar niet alleen de zandpoort. Overal duur. En ik het kijk is Ja, alleen toeristen uit de woonwijk. Ja, te maar leren. dan ga je je afvragen en dat is dan ook, want hey, ik woon ook in een woonwijk. Daar, hè? Nee, maar. Um, <laughs> Woon jij in een woonwijk, ja, knap raar. Nee, maar ik zie persoonlijk niet zo als een probleem. Dat er heel veel, ik heb niet het idee dat ik uh, een soort toeristenparkeerterrein binnenkom als ik, uh, als ik naar huis ga. En ik denk ook, kijk, dan woon ik niet in het dorp, maar ik heb ook niet het idee dat het een groot probleem is op het moment. Want ja. mensen die naar het strand gaan, zetten hem toch aan het strand neer. Dus, ja, ja, ja. Weet je wat het is? Het zijn natuurlijk gewoon bepaalde wijken ja. waarin het heel erg speelt. En bepaalde wijken waarin het een stuk minder speelt. Ja. Weet je, de Mensen van parkbuurt die hebben echt aangegeven... Ja, bij ons is het zo dat als alle auto's geparkeerd staan... als elk huis één auto heeft... Mm -hmm. dan zijn er nog maar zes plekken over. Nou, ja. Zet daar een paar toeristen bij en je zit vol. Weet je. Dus, dus ja, ik zou dan zelf zeggen... Hè, zorg dat het wat meer op, op maat wordt afgesteld. Hè, op iedereens behoeftes. Dus dat je in een parkwijk een iets andere regeling hebt. Maar dat, ja, dat ja. kan moeilijk Maar, ik, dat denk, dat ja, maar ja. ik denk dat ze dan gewoon weer toch... misschien dan moeten naar het autosysteem... gewoon bewonersvergunningen alleen voor bewoners parkeren. Ja, ja, ja. Of een NN, dat je het grotendeels fiscaal doet, maar dat je bijvoorbeeld zo'n parkour dan als één uitzondering ja. niet doet. Ja, nee, ja. Ik, dan, je moet waarom, aan... bouwen, waarom bouwen we niet gewoon een acht-etage grote parkeergarage? En IDEM voor een admiraalbuur. Albert. voor oh, nou, Zuid is groot genoeg. We ja, hebben waterleiding daarin, hebben de ruimte zat toch? Ik Nord. ben daar niet zo'n voorstander van. Ja, maar je gaat toch niet in de, dan, in de grond, eh, nee. in, de grond, ja, ja, grond dus in de grond kan het wel, maar je gaat niet acht verdiepingen zo dat ziet er nee, nee, nee, nee, nee, niet wel. Er woont toch niemand. Nee, in Zuid mag dat volgens <laughs> mij ook niet. Door allerlei natuurregels yeah. die er daar verbonden zitten. Ja, maar wat zou wel kunnen? Je hebt, je hebt een, je hebt een camping in, in Los de Noord. Los van de natuurregels. Ja. Lijkt me ook niet leuk als je nee, nee, dat klopt. in Zuid woont en dan tegen een parkeer. Maar als je het hebt over onder de grond gaan, bijvoorbeeld, hè, dan, dan is het natuurlijk minder opzichtig. Ja. Maar dat zou dat dus ook niet kunnen. Maar bijvoorbeeld in Noord heb je nu. Je hebt daar een camping. Nou, daar loopt de erfpacht binnenkort af. Daar zou je kunnen zeggen als je onder de grond gaat. Daar zou je we wel een parkeergraadje kunnen maken, die uh, Volgens mij de. Ik uh, het niet uit mijn hoofd zeggen. Diegene die naast de, de, de Roompot zit voor deur. Maar, maar hoe dan ook, nou, als je ja. op de grond gaat bouwen, dat kan. Maar dan moet het ook wel kunnen. Natuurlijk, in de honderd, dat is weer meegebreid kost weer heel veel geld. Dat is, um, kost heel veel geld. Ik denk ja. gewoon. De duinrand, bedoel ik. Ik, ja. ik denk gewoon dat we toch. Oh, weer, ja. Wat dat we meer moeten is, het op OV ik bedoel, Het kan ook goed met de Formule 1. Precies. Uh, en dan uh, dat sowieso. Ik, ik zou toch weer gewoon dan terug gaan naar bewonersvergunningen. Dan die probleemwijken. En in andere wijken misschien. Iets duurder tarief, maar natuurlijk geen 7 euro per uur. Ik weet niet ja, wie dat verzocht. Dat Er zijn plekken in Amsterdam. Dan kan je voor 41 per uur staan. Nou, maar ik aanmelde, ja. ik en de je C, uh, zijn nog open. Dus mocht u nog vrijwilliger willen worden. Oh, dus we zoeken... ook. Okay, <laughs> ik, ik word gelijk weer binnengehaald hier. Nou, ja, ja. Uh, oh, dit is hetzelfde, uh, hetzelfde Oh bericht. ja, nou, goed. Merco, uh, daar dat dat... Okay. Maar uh, <laughs> je, ja, we kunnen wel zeggen wie dit bedrag heeft bedacht. Maar we gaan door naar het uh, <laughs> andere nieuwsbericht. Het is het Noorderlicht in... Uh, in Zandvoort ja. was begin maart was iedereen er in, uh, in de band van het Noorderlicht. Want dat was te zien boven Zandvoort. Uh, en ook allemaal uh, nou, andere rare kleuren in de lucht. Hebben we er nog iets van meegekregen? Ik helaas niet. Nee, ik ook niet. Maar ik zie dit nu en denk, oh, als ik had geweten, dat had je er wel en toe gegaan. Nou ja, ik heb er wat van meegekregen. Maar het, het bleek dus dat je het gewoon met het blote oog zo ongeveer niet kon zien. Dat het echt een vage, vage gloed was. Ja. Dat je dus met een camera de, de, de, de ISO-waarden heel hoog moest zetten en zo. En dat je dan op een gegeven moment. Uh, een soort noorderlicht Dus iedereen, ja. Ik, ben er, ik ben, er wel, ben er wel geweest, maar dan zag je vooral... iedereen door camera's van anderen heen kijken. Van, wauw, maar dan zagen ze nog ja. niet met de ja, naam ja, Maar ja. ik zie dit nu inderdaad... en je ziet inderdaad wel dat de ISO een beetje raar staat. Dat zie je ook gewoon in de foto trouwens. Ja, dat is, uh, maar goed, het is wel cool dat het En daar is een kan. soort vallende ster daar rechts in die foto. Dat is ook wel cool. Maar dit is wel een mooie foto, dit. <laughs> ja. Ja, ja, mooi ja. plaatje. Dan was er uh, ook nog een, uh, een hert met hoofdpijn. Uh, ja. Een hert ging uh, op woensdagmiddag 1 maart op bezoek bij de apotheek... in het beatrix -plantsoen. Ja, we kennen hem allemaal. Uh, zou het dier hoofdpijn hebben gehad en gedacht hebben... even een aspirintje halen bij de apotheek? Uh, en het damhert heet Blankebeel, vanwege de ja, witte achterkant. Uh, het, het, het hert woont al vijf jaar in en rond Centerparks. Een anderhalf jaar geleden werd bij een hert een tumor aangetroffen... Bij de achterpoot. En toen dachten ze, ja het is, uh, die heeft zijn beste tijd gehad. Toen werden de dierendokters ingeschakeld. Kwam ook in het nieuws. En die vervolgens weer contact maakten met het hert. En uh, uh, hem ook in de gaten hielden. En toen was hij dus afgelopen maand ineens... ...langs de apotheek. Dus misschien ging het weer wat minder... ...met het hert. Maar ja, dit is. is dus echt een bericht... ...op de Zandvoorts. Goed ingeburgerd het hert. Ja, dat vind ik wel verbaasd. Oh, ik denk oh, dat dit ja. echt een artikel is... ...op de Zandvoorts. Ja, ik verbaasde me er ook over. Ja. En dan krijgen we... Uh, ...oh ja, er was natuurlijk een hele aardverschuiving... Hè, van, uh, <laughs> van, uh, van, uh, ...van de politiek... Hè, ...met de uitslagen van de verkiezingen. Want uh, de BBB is hier ook... ...de tweede partij, dus de boeren... ...hebben hier ook gewonnen. Ik heb er nog nooit een koel gezien. Maar, maar goed... Uh, ja, 21 werd de vierde partij... met een stijging van 8,7% van de stemmen. Uh, en de kleinste partij overgebleven. Gehalveerd is het CDA. Oeh. Nou ja, maar ja toch, wel, toch wel logisch te verklaren. Ik bedoel, het ja, CDA, de FVD is hier nog groter. Hè? Ja, maar op zich is logisch. Weet je, Zandwoord is toch van, van oud her... een wat rechtser dorp dan de gemiddelde plaats in Nederland. En weet je, um, ik, ik weet niet of je Boerburg beweging per se rechts moet noemen... Nee, maar ze uh, zijn ook zeker een niet links, zeg maar. Ja. Dus, dus ja, dat, en, en met natuurlijk dat, dat het CDA zo is ingestort. Die stemmers moeten ergens heen. Plus misschien een nieuwe groep die ze aangesproken hebben. Dus ja, helemaal, ja, helemaal ik niet. Ik uh, las dat gebeurt, uh, toch? van de week uh, landelijk uh, een berichtje dat het uh, dat BBB, dus Caroline en uh, Wopke Hoekstra van het CDA, een gesprek hadden gehad. En de conclusie was: we hebben veel raakvlakken. Ja. Oh, echt waar? Niet zo uh, oh. gek met. Uh, <laughs> Met een oud jaar die nu de BBB heeft. Maar goed, er komt ook Mike. Wat komt er in het centrum? <laughs> uh, oh ja, dat stadwoord is Zuid heeft vandaag geplaatst. Ja, Stambeeld Max Verstappen op plek muziekpaviljoen. Ja, wat moeten we er nou van zeggen? Ik kijk ook even naar Jelmer hier. Leuk. Nou, leuk toch? Ja, dat muziekpaviljoen, dat staat natuurlijk in het centrum... ...is wel een beetje aan vervanging toe, zei ook de burgemeester. En dat staal en dat ijzer wordt dus omgesmolten... Uh, en deels gebruikt voor een stambeeld van Max Verstappen. Ik zie Mickey kijken van, wat is dit nou weer? Ja, maar ik, ik zie ook... Ik heb ook echt in de afgelopen... Wat is dit? Hoeveel jaar dat ding nou ook staat? Ik heb dat nog nooit in gebruik... Zien, ik gezien, ook niet. Gezien. Dus ja, ik wel, ik wel. Ja, jij misschien, maar ja, ik nooit. En ik ben best wanneer wel veel in doorgewezen. Tijdens ik, de verkiezingen hier een mooie CDA-flag. Oh my ja, ja, ja, leuk, ja. leuk. Maar ik vind het op zich wel oké. Okay, weet je waarom niet... Dat ding, dat ding wordt nooit gebruikt. Het staat er altijd. Het is mega groot. Dus je kan, als je bij de Albert Heijn staat, kan je ja. niet uh, naar, de, naar, de, naar de Hema turen, ja. weet je wel. Ja. Dus nee. uh, ik vind het nee, nee, nee. prima, weet je, pleur Max Verstappen daar maar even neer. En kijk hoe dat gaat. Ja, dan gaan, we allemaal, <laughs> gaan allemaal toeristen, gaan allemaal toeristen natuurlijk over die rotonde ja, lopen. Ja, precies, dan maken. gaan ze over die rotonde ja, lopen. Nou, ik ik rijd daar gelukkig niet met de auto, dus uh, ik nee, heb daar geen last precies. van. Ja. Maar, maar, maar, uh, ik denk dat een beeld van Max Verstappen in Zandvoort... ondanks ik eigenlijk een hekel heb aan beelden maken van you know, moderne personen in het algemeen. Ik denk dat het inderdaad zeker voor toeristen... Het zou wel ja. werken, ja. maar laten we het niet ten koste van de muziek op de Weet boek. je wat we dan, ik dan moeten los doen? los van dat de datum toch wat verdacht. is. Weet je ja. wat we dan ja. moeten ja. doen? Ja. Dan ja. moeten we er een fontein omheen bouwen. Dan kunnen ze oh, er dat... ook nog eens even wat eurotjes in mikken. En dan hebben oh, we ook nog eens de betaaldertje gemeente. Ja, dit vind ik een goed gaan plan. Zien. Zo verhogen we dit het, <laughs> nee. we het ja, ja. En de, de kunstenaar die het beeld gaat maken, wordt ook nog bekend gemaakt. En uh, nou ja, wat wilde Mike nog zeggen? Zeg wat je wil. Ik zou het niet eens heel gek vinden. Nee. Maar de datum is wel vandaag, weer. Ik zeg dat goed. Nou ja, het, het wordt waarschijnlijk onthuld vlak voor, de Formule 1 uit, of vlak voor de Formule 1 editie. Dus dat is gewoon ergens eind augustus. Mm -hmm. En uh, we gaan even naar muziek. Uh, Don't matter now van George Estra. En Ondertussen gaat Mickey nadenken over welke dag het morgen is. Sometimes you need to be alone.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 I'm much too fast to take that test. Ch -ch -ch -ch Change Turn and face the strain. Ch -ch -ch Change your hair. You wanna be a richer man? Change ch Turn and face the strain. Change your hair. There's gonna have to be a different man.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 ch ch changes Turn and face the strange Ch-ch-changes Don't tell them to grow up uh, on all of it ch ch ch, -ch changes Heerlijk uh, stukje muziek. Natuurlijk net uh, David Bowie uh, Changes. En daarvoor hadden we het nummer. Even kijken welke draaiden we ook alweer. Oh ja, Don't Matter Nou. Van George Estra. Jij verdwijnt hier uit mijn scherm als ik hem heb gespeeld. Dus dat is altijd weer even zoeken. Maar Mickey, ik mis echt heb... goede jazz in mijn leven gewoon. Goede jazz. Ja, dat einde. Dat is gewoon lekker. Ja, zo. ja is zo mooi. Zo. Ja, is ja heerlijk. Heerlijk. Ah, heerlijk nummer uit ik track 2. Ik heb dat ah. uh, <laughs> ja, uit, uit Track 2. Dit nummer is uit 1971. 1971. Ja. En uh, ik heb het singeltje laatst. Hij oh, ja. haalt op, de, ja, op ja. de platenbeurs en daar nog meer mooie aanwinsten gescoord ja. trouwens. Dus dat was wel leuk. Ik heb daar de soundtrack van Cats the Musical gekocht voor 15 euro. Nice. nice. I know. Nice. De maar, nee, ik heb nee, ook de, de, de LP van uh, Pink Panther. Ja. Kennen jullie dat? De film de ja, en de muziek. Zeker, ja, zeker. Dat is echt prachtig. Daarna die, heb ik de film gekeken. Die op arcade YouTube. game ben je ook wel wat goed in. He, daar bij GameState. Dat gaat ook wel wat leuk. Dat is ook van Pink Panther. He, dat ding met dat... Oh ja. Ja. Ja, ja, dan hou je het net niet. Ja, dan moet je zo heen en weer. Ja. En dan komen de politieagenten. Nee, dan ga je zo naar beneden zo. Ja. Dat is bij GameState daar. Dat is Jij bent Game dat ook is. Geweest. helemaal niet. Nee, dat is insight informatie dit. Oh. Maar wat ik eigenlijk Even wilde centraal. vragen... is of Mickey de afgelopen acht minuten goed heeft nagedacht. Ja. Hm. En? Ik vind het een goed idee van Max Verstappenbeeld. Ja. <laughs> Waarom de hel niet? Weet je, zoals ik al zei, pleuren een fontein onder. Ja, weet je, dat ding betaalt zichzelf. Ja, dat is toch wel waar? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ik, ik vind ja. het alleen heel jammer dat het dus ha, ha, ha, een 1-april-grap is. Ja, dat vind ik jammer hè? Ja, en over 1-april-grappen. Moet grappen. het echt serieus nemen? Ik heb me echt helemaal stuk gelachen gisteren. Of tenminste, ja, best wel eigenlijk. En net ook. Er het, zijn het, uh, uh, dus heel veel organisaties natuurlijk nu 1-april-grappen. Dus nou, eerst zag ik al de speurkat voorbij komen van de douane in Nederland. Hè? Die hadden een ja. uh, dingetje gepraat. Ze met de eerste speurkatten gingen doen. Want dat, hè, die zouden zich goed tussen koffers kunnen wurmen en zo. <laughs> nou, en als je dan die comments leest, gewoon omdat ze dat ook niet nu, maar een paar dagen nog ja. eerder hadden gedaan. Mensen die hebben echt nog niet door van hey, 1 april of iets dergelijks. Dus, dus mensen, helemaal dierenrechtenactivisten die al boos en Dat wij er bij de woorden waren van, oh, dat is dierenmishandelingen, noem maar op. En toen uh, uh, gisteren in het kader daarvan ook. <laughs> dat ik iets zag van de Universiteit van Amsterdam... waarin ze het hadden over dat ze uh, uh, gingen zorgen... dat ze wilden voorkomen dat mensen gingen roken... met drones, met gezichtsherkenning en wapenspuiten. Oh ja. Een heel artikel, echt Geweldig. een groot artikel... waarin ze het helemaal van A tot Z omschreven... hoe dat dan werkte en, welke en hoe revolutionair ja, het is, is. En die UvA-studenten in die comments gingen helemaal los... want die dachten allemaal dat het klopte, dus die hadden het over dat een massasurveillance staan begon bij de UvA... Ja, dat, heb ik ook dat gezien, de ja. campus gingen platbranden... en zo, nou, ik oh. heb echt... in mijn broek gepist van die reactie. Het zijn toch universitaire studenten, ja, maar... maar... hebben ze toch niet... Ja, ja. maar ik, ik, ik zag ook niet voorbij komen... met dat er een metro naar zee komt... dus dat, uh, dat, was dat zou ook, echt top zijn. Dat zag ik ook, ja ja maar het snap dat is gewoon goed. Ja, maar, ik, snap, nee. ja, maar wat ik Maar moet, niet een mostel muziekkoepeltje, ja, voordat de mensen... Ja, maar, ja, maar wat, ik niet, wat, wat ik niet snap, is dat uh, dit zo vroeg komt dit jaar. Want ik, be, da, ik heb echt inderdaad ja. dingen gelezen... dat ik oh, dat zou echt wel kunnen. Maar dat ik ook dacht, van wat de fuck, dat is wel geraard. Ja, je, je had... Uh, even kijken, was dat twee jaar terug? Ja, dat was twee jaar terug. Uh, had je de brandweer uit onze regio. Uh, die kwam met roze bluswater. Uh, maar daar kregen we dus echt ook als media... kregen we daar een officieel persbericht van. En al bijvoorbeeld een week uh, van tevoren, dat was dan... 24 maart of zo. Dus wij dachten, oh, dat is echt nieuws, weet je wel. Dus overnemen. Bleek dat dus uiteraard ook niet waar te zijn. Ja, roze bluswater, een beetje gek. Maar je trapt er toch in als het uh, ja. vroeg genoeg komt. Dus ja. dat is uh, wel we Ja, maar grappig. waarom doen, heet het dan nog in april? Noemen we het dan gewoon... Net dat als bij Bol.com, de, de Bol 7-daagse. Wat een humor. Hey, die Bol 7-daagse heb je echt goede aanbiedingen Alleen, dat heb ik altijd met aanbiedingen <laughs> Alleen, het is heel, hele random product Ja, maar wat ik, dus had, ik, ik, heb, ik had dus een paar dingen besteld, zeg maar, gewoon twee weken gewoon voordat die Bol 7-daagse begon. Gewoon met te denken, oh, dat is wel een leuk, uh, leuk prijs natuurlijk hebben. En, en, en Bol 7-daagse, en dat 20 euro goedkoper, en dat 30 euro goedkoper. Dat ik denk, nou... Nou, in, in die historie dat van Stantford zijn geld. er ook wel leuke grappen bedacht. Hè? Want we hebben een hele tijd terug gehad, dat, uh, daar heeft de burgemeester van toen nog aan meegewerkt in Stantford, Niet Meijer. Dat er een, uh, een zogenaamde schat gevonden zou zijn ja. in een bunker. En, dat de... <laughs> en toen kwam dus de NOS opdagen, Hart van Nederland kwam. Al die organisaties kwamen hierheen. Oh, Ze hadden zelfs nee. een speciale wagen gehuurd, volgens mij. Klopt. Ik. Klopt. Wat maar er is ja. nog, nog iets leukers. Dat is namelijk nog steeds, als je het ook opzoekt, de beste 1 april grap. Ja, ik maak deze toch even af. Ja, oké, maak vonden. hem af. Ja. Maar in ieder geval, toen was er dus niks, maar ze waren wel allemaal komen opdagen. En toen is dat echt nog een rel geworden. Toen zijn ze echt met, hebben ze echt met rechtszaken gedreigd en zo. <laughs> en dat was echt nog wel En kreeg nog wel een staar. En, wie, wie met rechtszaken? Nou, de NOS, want die hadden dus een speciale centwagen gehuurd of zo. Of iets dergelijks. En zij wilden dat gewoon goed hebben, zeg maar. Dus, oké. Okay. Nou, ik, ik, ik, okay. ja, ik weet niet of het de handigste grap was, maar. Als ik het verhaal zo terughoor, kan ik er steeds ja. wel een ja, beetje... Maar ja, het, is het is wel heel grappig. inderdaad. Ja. Ja. Maar uh, het is altijd lastig om zichzelf uh, te verzinnen. Dus daarom uh, vond ik het wel leuk uh, dat jullie zo enthousiast waren... over het Max Verstappen-standbeeld. Uh, ja. Maar wat Zandvoort is sowieso goed in goede grappen uh, bedenken... want een aantal jaar geleden, of heel veel jaar geleden... was er ook een verhaal over dat er een, uh, een, een beeld van een, uh, een van paaseiland was aangespoeld... Uh, dit was een grap uit uh, 30 maart 1962. Dus dat is dan twee dagen voor 1 april. Er werd het aangetroffen op het strand in Zandvoort. Um, dus zo'n zo paaseilandbeeld, weet je wel. Jullie zien het helemaal voor ja, dat Dat ja, ja, was aangespoeld. En nou ja, destijds was dat echt een, uh, nou ja, een hele goede grap. En uh, ook iedereen uh, kwam er toen op af. Niet hele NOS-centwagens, uh, maar... Dat Is nog een van de beste ooit, dus dat is toch wel mooi. Dat stond ja, voor daar grappig, de... ja. Ik vind één e appel wel. Mee, uh, wel ik zag ook uh, iets van de FOMA, geloof ik, de Frikandel-tonpoes of zo. Ja, dat is natuurlijk mijn supermarkt, die heeft het ook weer oh. goed aangepakt. Uh, je had natuurlijk um, je had laatst wel iets met de Frikandel-speciaal, uh, wel echt iets wat was. Ik weet niet meer wat dat was, een burger of zo. Nou, in ieder geval, Frikandel-speciaal. En waar komt de FOMA mee? Natuurlijk ook een beetje richting uh, Koningsdag. En uh, weer een beetje die maand met de tonpoessen. Maar dus een frikandel speciaal tompoes. Nou, ik zag dat voorbij komen. Ik dacht even, hè, een split second, is dit echt zo? Ik begon al helemaal te walgen, weet je wel. Ja. Tonpoes, dus wel met, wel met banket, uh, bakkersroom ah. en een beetje van die koek. En dan frikandellen erbovenop. Oh, en dan in plaats van dat glazuur, uh, zeg maar, uitjes, mayonaise. Maar ketchup. de Albertijn kwam ook met iets. Dat was dat ding wat jij tegen mij zei, die, uh, die croissant donut. Is dat ook 1 april? Ja, dat denk ik wel. Ik heb gezocht, ja. maar ik heb hem niet gezien. Uh, mijn lieve mensen... Is dat ook 1 april? Wat jammer. We hebben echt abominaties gecreëerd... Het ja. is letterlijk die, die Frikanel Speciaal. Dat is een soort running gag. Je hebt, je hebt Frikanel Speciaal pizza's gehad. Je hebt, je hebt zo bizar veel dingen met Frikanel Speciaal gehad. De meest... Wacht, wacht ja. even terug naar de Albert Heijn, want ik ben ja. in paniek. Ja. Ja. Want, want inderdaad, vorige week nog de Albert Heijn een combinatie tussen croissant en een donut aan. Ik dacht, nou, dat is ultieme perfectie. Ja, Hij zou dinsdag in de winkel liggen. Ik heb hem nog niet gecheckt, maar de Kronut... Bestaat dus niet. Ik, ben dins, ik ben sinds dat we dat hadden gehad, ik, ik ben dinsdag in de winkel geweest. Ik ben donderdag in de winkel geweest. Ik ben vandaag in de winkel geweest. Geen Kronut. Ik voel me verraden door de altijd. Kronen. een vind klinkt ook wel oh vet. Ja. Ja, maar weet je hoe vet dat zou zijn? Ja. Oh gewoon een God. donut. Nee. gewoon een croissant nee, jongen. in de vorm van ja. een donut. Doen? Om jullie te troosten bij deze. Volgende meer kookshow. Ik maak zelf Cronuts voor jullie. Ik neem ze mee naar de show en ik ga het recept. Ga ik jullie allemaal vertellen. Ja, ja nee, nou dat, oh, dat, dat is een harde belofte bij deze. De ja. okay. Nou, ik zou nu wel vast patent afsluiten, want dan kan je zo meteen gaan cashen, hoor. Ja. Het was ja. Ik beloof het jullie. Ik ga ja. het nee, maar maken. echt, ik, dat jij ja, maar echt. Maar, maar dat kan niet anders, want het is Ik geloof het niet. niet. Het is er niet. Nou, oké. Okay. Ik, uh, ik blijf nog de hele maand in verwarring, denk ik. <laughs> Um. Ik ga voor de Albertijn een kraampje neerzetten met kroon ja. de... oh, ja. Die, Die gaat op. Oh. Die gaat spijt krijgen. Hallo. Het stond volgens mij ook echt op echte reclameborden. Gewoon dus op het station en zo. Dus ja. ja maar het, ik snap het niet. Ja, maar het is er niet. Ik okay. heb gezocht in de advertentie. Maar stond je er ook om acht uur ochtends toen het net als aangevuld? Ja, ik Oeh. was er om acht uur. Oeh. Misschien is er maar één per, per dag wat gekomen. Doen, ja. Ja. ja, precies. Dus zal ik dat wat jij zou doen. Ja. Personeel. Ik ga altijd van om acht naar de appje eventjes ontbijt halen. Oh, iets speciaal voor de Cronet? Nee, maar ik denk het zijn kansjes. Ja, ik moet naar. dat ding hebben. Een beetje soort van net als voor een iPhone in de rij staan, weet je wel? Wacht tot die Cronut uh, vers uit de oven. <laughs> ja, maar hé, hey, wacht. Weg met de iPhone en een ticket voor Taylor Swift. Ik wil die Cronut. Ja, weet je wel. Dus dat is, is gewoon... Daar ga ik voor ik, ik ga, ga in een tentje is, voor de winkel. Ga ik kijken voor jullie oh. maken. Dus jullie krijgen de kronen. Yes. Kijken we er alvast naar uit. Ga ik Ja, We gaan uh, naar de volgende rubriek. Natuurlijk weer muzikaal en ook uitgekozen door een van de M&M's. De M&M hit van de maand. Ja, eigenlijk een vaste waarde. De M&M hit van de maand. En ik vind nog steeds de jingle ook heel leuk. Ja, zeker. Ja, en deze maand uh, Rumble van Skrillex. En eigenlijk een beetje met het idee van... Uh, het, het, je merkt echt dat het, het zomerseizoen weer, weer een beetje van start is. Die corona is voorbij. Heel veel artiesten, mensen die in die, die danswereld zitten... zijn een beetje terug aan het keren. Die, die maken weer allerlei muziek, noem maar op. En je merkt ook dat die positiviteit er dit jaar in zit. En dit is toch wel, ja, misschien voor de radio... een wat apart nummer. Ja, ik moet erop er ook Ja, maar laat ik zou zo zeggen. Ik, ik heb dit op sets gezien, op festivals. Fucking vet. Dus bij deze Rumble... Van M&M hit van de maand. jungle kid in the jungle kid is in the jungle yo listen yeah that kid in the jungle kid in the jungle kid in the jungle jungle killers in the jungle killers in the jungle yo listen you hear that killers in the jungle killers in the jungle killers in the jungle Jump. Ja, het was een, uh, een zeer bijzonder stukje muziek, maar ik moet zeggen, het was niet slecht. Ondertje, ja. Het is wel, wel vet, het is een beetje geïnspireerd. Sorry, nog één ding hierover. Op, op een beetje de UK drill scene momenteel. En dat is best wel in populariteit aan het stijgen. Dus ik denk dat we best wel veel muziek gaan horen tegenwoordig met een beetje die combinatie tussen die harde elektronica en toch wel die hele losse drum sound, zeg maar. Ik denk dat dat wel een beetje typerend gaat zijn voor aankomende zomer. Ja, stop. Oké. Okay. Leuk. Nou, ik ben benieuwd. Ben Ondertussen ben benieuwd. heb ik een Kronut update. Ik heb zojuist een link doorgestuurd gekregen van iemand die aan het luisteren is. En het lijkt er dus op dat de Kronut wel zichtbaar is op de Albertijn website. Alleen verdacht genoeg is die alleen in de winkel. Je kan hem dus niet bestellen. Ja, ze zijn er gewoon zo hard in krijgt dus nog een Maar Ik dit wil Kronut de Kronut, Kronut. Ja, maar dit krijgt dus nog een staartje, dit verhaal. We gaan het meemaken als er morgen iets wordt aangekondigd over die Kronut. Of als ik hem volgende week nog steeds niet in de winkel heb gezien. Van call ik bullshit. Is ja, het al, ja maar. We zijn benieuwd. En het Hoe moeten we dan de Albert Heijn vals uh, voor adverteren? Ja, maar dat is het natuurlijk wel. Het ja. gaat ook steeds harder regenen buiten de jongens. Het is toch echt lekker weer. En het wordt dus zo op het einde van maart. Maar wie is er uitverkocht? En uh, over muziek uh, gesproken. Uh, natuurlijk even altijd even doordraaien naar concerten kijken. Maar in oktober drie keer. En in december ook twee keer volledig uitverkocht. Acta en de Munich. En daarom een liedje van hun dacht ik leuk te draaien. Welk nummer gaan we draaien, Mike? Het regent zonnestralen. Want dat doet het nu ook. Zeker niet. Zeker. Met Met het regent... Regen. Het regent... <laughs> <Met> regent <laughs> punt, punt, punt. 1998 alweer. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon... Zit een man die...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 En van al zijn jongens stromen was alleen het oud worden gehaald. Oh in oh, oh, rustig ademhalen. Oh oh oh, oh lijkt nog het regent als altijd. Maar het regent en het regent zone stralen Op een bankje in het park kwam het besluit.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 Rustig ademhalen, oh, oh, oh. lijkt me het regent als altijd. Maar het regent, en het regent, zonnestralen, oh ho oh, oh. rustig ademhalen. Ja, wie had gedacht dat ze ooit uh, terugkwamen? En inderdaad, het regent en uh, geen zonnestraat, Dat uh, viel Lucie ook al op. Goedenavond. Hi, goedenavond. Hallo, ja, het weer zit niet mee, hè? nee, het, het, het is droevig. Hebben, het is... hebben we betere voorspellingen voor de komende maand? Uh, ik heb het. Volgens mij blijft dit gewoon lekker tot Pasen. Dat is ook aan het weekend of volgend weekend. Ja, volgend weekend, hè? Ja. Nog ja, nou, daar zitten we nee. wel, nog even anderhalve maand mee. Anderhalve maand? weet uh, week, sorry. Oh, anderhalve week, ja, ja, ja. <laughs> nou, we zijn natuurlijk heel benieuwd wat er ons komende maand uh, te wachten staat. Niet alleen qua weer, maar ook nog meer. Dus we zijn heel benieuwd naar de horoscoop van april. Ja, de, de, de, de horoscoop van uh, april is de stier, hè? Ja, dat zo, kan kloppen, ja, ja. Oh, gelukkig. Ja, ik... Uh, ik durf het bijna niet meer. Maar goed, in ieder geval, als je dus deze maand uh, jarig bent, uh, dan uh, komt uh, de energie komt, uh, terug bij alles uh, wat leeft. En dat is uh, net als in maart de kiemkracht krim, van Mars. Mars brengt deze maand door in het gevoelige teken kreeft. En wat doet dat met de stier? Kruipt hij in zijn schulp of durft hij gewoon te doen wat hij wil? Voor de stier is de stand van, de mar van Mars in het teken kreeft een verademing. Het lijkt of uh, alles en iedereen om, je, om uh, hem heen wat meer te terugkomt. komt. En dat is ook zo. De nadruk ligt op simpelweg zijn kwaliteit. Het gaat minder om het weten, het praten en het denken. Uh, het gaat uh, de dingen die we doen met ons brein. En die energie past bij de stier als een handschoen. Ja. Hoewel je je deze maand prima voelt, kan het zijn dat je terechtkomt in een van je valkuilen. Die van de passiviteit. Probeer daar alert op te zijn. Want er zijn situaties waarin je te afwachtend bent. Het initiatief compleet bij de ander neerlegt. Terwijl je een simpel berichtje zou kunnen sturen om te laten weten dat je nog meedoet. Misschien roept dat weerstand bij je op en denk je dat anderen dat zelf wel kunnen bedenken. Maar je zou verbaasd zijn als je wist wat anderen echt denken als jij niets van je laat horen. Dus gooi een hengeltje uit als het nodig is en geniet verder zoveel mogelijk van deze heerlijke ontspannen periode. Je hebt deze quality time dubbel en dwars verdiend. Nou, niet verkeerd dacht ik. Nee, zeker niet. Dat, uh, dat klinkt eigenlijk wel heel positief voor April. Of voor de stier dan. Ja, ja voor de stier. Wat, ja. uh, wat vinden de MM's ervan? Nou, ja. Klinkt ja. wel positief. Ja, zeker. Ik zit er te denken of ik een stier ken, maar. Ja, ik dus ook mee. Nee. nee als ik ja, ken maar. niemand die jadig is. Nou, deze trouwens, ik ken wel iemand die in april jadig is. Ik ken wel een stier. Ah, oké. Okay. Dit is interessant. Wie is dat? Mijn vriendin. Oh, oh, oh dat okay. is wel heel ja. erg dat je daar lang over moet nadenken. Oh, mooie uh, mooie vertelling. Ik, ik, ik heb er niet lang over nagedacht. Oh, oh oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, je ja. hebt je goed ingegaan. Ja. Ja, ja, staat een ja. uh, mooie maand uh, voor Ja, de, uh, Niet in ja, de apporten in van, uh, weet je, iemand die luistert. luisteren. Ja. Uh, yeah. Oké. Okay. Ik hoorde jullie net praten over de 1 april uh, grappen die uitgehaald worden. Ja. Ik, maar ik, ik kwam een beetje laat binnen, want ik was een beetje druk vanavond. Maar... Uh, er staat ook zoiets in de Swartvoetse oh. krant, las ik dat, uh, uh, over een standbeeld van ja. <laughs> ja, dat klopt. Nee, maar dat is geen grap. Nee, die komt terecht. Nee hoor, daar geloof ik ook niet van. <laughs> nee, nee, ik niet, in trappen, Lucy. niet intrappen, Lucie, niet intrappen. Dat deed ik ook al. We hadden inderdaad net dat, uh, net dat nieuwsbericht hadden we doorgenomen aan het begin van, uh, van dit ja, uur. En, en, en, en Mickey, Mickey wist nog niet dat het een 1 april grap was, maar die had dezelfde reactie als jij. <laughs> Nou. Ja, ik geloof daar gewoon echt niks van. Nee, maar toch is het denk ik best wel een goed idee ja, dat zeiden we ik denk ik allemaal wel een goed idee ja. is maar ja prachtig idee maar er is nu een beetje te vroeg voor ja ook dat en ook niet midden in het dorp zou je zeggen en dan eerder bij het circuit in de buurt ja. vooral niet ten koste van een historisch muziekkoepeltje... wat oprecht historisch. gewoon hartstikke leuk is bedoel ja, okay. historisch dat ja, mag niet historisch. dat is ja, vind, nou, vind, okay, historisch. Dat <laughs> dat het er zijn heel veel dingen die meer historisch zijn nee, nee, nee ho ho ho moet ik even uitleggen nee dat, uh, nee jawel, dat nee dat doen we niet nee maar laat ik het zo zeggen het hoort wel ik vind laat ik het anders zeggen ik vind dat het wel heel erg bij het Zandvoortsdorpje hoort momenteel. Nou, dat is dus niet zo. Want nee, nee, ik, vind, ik vind van wel. Niet door elkaar heen praten niet zo, op de radio. Dat vind ik gewoon. Oké, okay, ah, dat vind ja. jij. Maar het ja. staat er pas, dus historisch. Het staat er pas sinds twee burgemeesters geleden. Omdat we dat als gemeenschap hebben geschonken aan burgemeester Van der Heijden. Dus nou, dan moeten we het dan helemaal niet weghalen. <laughs> <laughs> ja, ja, maar... Ja, dus je kan weghalen we gaan, dus we gaan het weghalen. weghalen. Historisch. Jawel. Oh mijn god. Okay. Hoor, nou, Luusje, wat vind jij ervan? Oude Ik een conclusie geven. Dat, dat prieeltje wat er staat, of doe ja. je man Die ja. moet komen. Nee, dat, nou, dat, dat prieeltje vind ik schattig. En het wordt één keer per jaar gebruikt door een van de leuke orkestjes, geloof ik. Het ziet er allemaal heel gezellig uit. Zou eigenlijk wat meer moeten gebeuren daarvoor. Ja, dat ja. wel, hè? dat uh, willen we dan ja. wel weer. Ja. Uh, Lucy, uh, alvast een mooie maand gewenst. En dan tot de volgende maand. Uh, kijk je nog ergens naar uit? Eh. Uh, Nee, ja, ik kreeg afgelopen maand erg uit naar mijn weekje vakantie. Maar die heb ik achter de rug, dus dat heb ik allemaal weer gehad. Oké. Okay. We, we kijken nu gewoon uit naar het uh, hopelijk uh, heerlijk seizoen uh, in Zandvoort. Met alle leuke activiteiten die er gaan komen. Ja, een beetje de zomer. Het mag weer allemaal beginnen. Hè? De strand en, en, en zo. En vooral het mooie weer moet komen. Nou goed, Lucie, dank je wel weer voor uh, deze maand en tot volgende ja, keer. Tot de volgende. En uh, fijne avond nog allemaal, hè. Ja, Dankjewel. je wel. Doei. Jij ook. Doei, doei. If that's what it takes me, baby To show how much you mean to me Keep it cool, used to be a fool All about the bounce in my step Watch it on the news, what you gonna do? I could hit refresh and forget Used to keep it cool Should I keep it light? Stay out of the fight? No one's gonna listen to me If I write a song, preaching what is wrong, will they let me sing on TV? Should I keep it alive? Is that right? to the show, gawking at the tricks of your sleeve, too good to be truthful, I'm in a room full of entertainers and thieves, you still let it go. nummer. Burn the House Down van AJR. Mickey, wat vinden we ervan? Echt heel goed. Echt een goed nummer. Zijn de M&M's lekker? Zijn de M&M's lekker? Of je of wat ligt hier allemaal op tafel Heerlijk, Heerlijk, heerlijk. Nou jongens, dat was alweer dan de uitzending. Ik weet niet of Mirko er ook nog bij is, maar die is gewoon met andere dingen schermtijd aan het sponsoren. Nee hoor. Uh, jongens, uh, nog twee minuutjes. Uh, waar zullen we het eens over hebben? Ja, het nieuwe snoe van Liverdeel is begonnen. Oh, dat is, uh, nee. Kijk, ik Laten heb. Ik het heb wel over. Heb support in de studio hier. Nee, heb ja, jullie ooit kaas gegeten met appel? Heel lekker. Wat de hel? Kaas Haan, met nee. appel? Ik heb wel uh, frikandel met Frikandel een tompoes, ja. Mm. Mm. Weet je mm. waar we het over kunnen hebben? We kunnen het hebben over die duivelse doppen van, uh, van de cola-cola. Ja, dat is echt een raam. Ja, daar staat echt heerlijk. op. Vooral bij die kleine half liedenflesjes is het... Uh, ja, ik heb die duivelse doppen nu al fout gedaan. Ja, dat ja, heb je dus goed gedaan, want dat slaat echt nergens op. Ja, ja die blijven langer vastzitten inderdaad. dat je hem niet weggooit. Kijk, in de is het nu jaren feiten. daar is het gewoon veel beter. Met de, de, de, de. Oh, hou op over Riverdale. Hallo, maar daar kon je elkaar niet bellen. Hè? Dus als je ergens uh, in de middle of nowhere was... Dan wist dat je niet is nog dat je erdoor was. Ja, maar dat is het laatste seizoen. Het is toch het einde van een tijdperk? Het wordt het laatste seizoen ja. Ja, sinds 2016 bestaat het toch? Oh, 17, ja. Ja, ik moest Support weer hier ondersteunen, maar dat waar uh, we hadden het net over flesjes. Weet je wat, jongens? Morgen kan je ook. Met statiegeld van 15 cent kan je ook blikjes inleven. Ja. Heerlijk lijkt me dat. Maar ik twijfel er dus eerst aan ja? dat dat in 1 april gaat. Ja, was, maar dus niet. <laughs> het is ook een gejaar er nee. wordt daar ook nee, gepraat ineens. Is, ja, kijk, ik, dat, dat was wel gewoon belangrijk. Ik ga nog wel eens naar Duitsland. en Dan haal ik gewoon een tray met uh, 18,5 liter blikken krombacher. En in Duitsland heb je al statiegeld op die blikjes. Dus ik ben blij dat het hier wordt ingevoerd. Want dan kan ik al mijn blikjes met Duits statiegeld kan ik hier weer weggooien. Ja, ja. ja, maar ze mogen dus niet gekreukt zijn. Nee, dat snap maar ik. Maar, maar ook dat doe ik ook niet. Maar waarom haal je af en toe gewoon 18 dingen bier? Nou, Omdat Kronbacher bier is veel beter dan elk Nederlands bier ook. Want die Duitsers ja, die hebben het waar, begrepen. En waar komt dat Kronbacher dan vandaan? En dan gaan we zo naar muziek. Nou, van Duitsland. Ja, oké, okay, maar ja. we hebben hier toch ook uit verschillende streken bier. Dus ik was ja, maar bier. Hebben we hebben geen krombacher <laughs> nee, nee, maar ik vroeg ja. me dus af ja. ja. waar. Uit Duitsland komt dat ja, okay, Gewoon uit Duitsland. Die is sowieso weer ja. Dit, hè? ja, en toch zit hij weer gewoon Heineken te drinken hier. Waar is die krombacher dan? Ja, thuis. Die, in, is, op, in de die is wel op. Die is op. naar Duitsland, jongen. Ja, dan moet ik weer. Moet ik weer. <laughs> Nou goed, uh, volgende maand zijn we er weer met Jammer en MM's. Welke vrijdag is het dan? Mike, kan je even kijken naar de agenda? 30 inderdaad. 30 ja, april. april. Oh, de oude Koningendag. Nou, we gaan er iets feestelijks van maken. Misschien is de studio wel helemaal oranje. We gaan het zien. We gaan het zien. Ja. Tot volgende maand. Dankjewel aan MM's. Ja, graag ja, ja, gedaan. Het was uh, zettig interessant voor met Jammer en MM's. We hebben eindigen we lekker zo meteen. Een twee uur dansmuziek. hier alvast Deep van Example. Mooi begin. fijne Live correctie. We zijn er op 28 april, niet 26 of 30. Tot later. Deep in your eyes, everything they say see it your soul, okay, from another day Deep in your eyes, everything they say They stay from deep in your eyes I was low, but you lifted me higher, from deep in your eyes, yeah Used to be the type to back down, you don't really care when you cross the lines I was low, but you lifted me higher, higher, deep in your eyes, yeah I can't breathe my heart so far But you make me feel like life's just fine It's gonna be okay from deep in your eyes Deep in your eyes, everything they say See into your soul, okay for another day Deep in your eyes, everything they say They say from deep in your eyes Deep in your eyes, everything they say